9 uur, Dikter Hark met het NOS journaal. Een aantal medewerkers van drukkerij Enschede in Haarlem is onwel geworden nadat dat een oplosmiddel was vrijgekomen. De brandweer onderzoekt welk middel het is en hoe schadelijk het is. Veertien medewerkers zijn naar een ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers van de drukkerij in Haarlem hebben de ruimte waar de stof vrij kwam verlaten. Bij het bedrijf worden onder meer postzegels en bankbiljetten gedrukt. Vrijwel alle 64 supporters die zondag in Amsterdam bij de huldiging van Ajax werden opgepakt, zijn weer vrij. De helft van hen kreeg een boete van maximaal 600 euro, zeven supporters kregen taakstraffen en anderen horen hun straf nog. Drie supporters zitten nog vast. Volgens de Amsterdamse politie hebben de meesten zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Grootschalige rellen tijdens het Ajax-feest bleven uit, maar de mobiele eenheid voerde een aantal charges uit tijdens vechtpartijen. De schade die werd aangericht aan het stedelijk museum wordt vermoedelijk herhaald, verhaald op de daders. De Britse regering trekt ruim 3 miljard euro uit voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie kernonderzeers. Minister van Defensie Fox zegt dat de uitwerking van het ontwerp nog wel een paar jaar duurt. De onderzeers worden voortgestuurd door kernenergie en ze zullen een nucleaire lading kunnen afschieten. Volgens minister Fox moeten ze zeker 50 jaar dienst doen. De investering komt in een tijd dat de Britse strijdkrachten miljarden moeten bezuinigen. In Groot-Brittannië zijn twee mannen aangeklaagd voor een geruchtmakende moordzaak in 1993. Een zwarte tiener werd toen bij een bushalte in Londen doodgestoken door vijf blanke jongeren. Een overheidscommissie concludeerde later dat de politie te weinig onderzoek deed naar de moord op de zwarte jongen vanwege diepgeworteld racisme. Een van de twee verdachten was in 1996 vrijgesproken van de moord in Londen. Hij komt nu weer voor de rechter, omdat er nieuwe aanwijzingen, nieuwe bewijzen tegen hem zouden zijn. Het weer nog half tot zwaar bewolkt, vannacht hier en daar regen. Morgen opnieuw bewolkt en hier en daar ook weer wat regen. S'middags op veel plaatsen zon, temperatuur 15 tot 19 graden. Dagen daarna wordt het zonniger en warmer. Dit was het NMH Journaal.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is bijna vier over negen. Volkskrantjournalist Noël van Bemmel... die vloog mee met een Nederlandse Ewex vliegtuigen boven Libië. En hij is net terug. Helene van Rooyen heeft een nieuw boek, Het Grote Zomerboek. En zometeen om rond kwart voor tien is ze hier. En met Floortje Dessing ga ik het hebben over extreme diving. Duiken onder ijsschotsen bijvoorbeeld. Heel spannend... Vindt Floortje ook. En zometeen is zij ook hier. En er wordt ook nog gevoetbald. De finale van de Europa League: twee Portugese clubs, Porto tegen Braga. En Andy Houtenkamp is daarbij. Andy, hoe is het daar? 18 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Uh, uh, iets sterker Porto, de ex-club van uh, Co-Adriaanse ooit. Uh, maar nu uh, een hele jonge trainer, André Viasboas. boas Even snel melden, 33 jaar pas. Mocht Porto winnen, dan is hij de jongste manager-trainer ooit. Uh, in de geschiedenis die een uh, Europese titel heeft gehaald. Maar zover is het nog niet. Want staat 0-0 bij Porto tegen Sporting Braga na 18 minuten spelen. Ranking the News. Met niemand minder dan Liekeveld, ook te bewonderen, zou ik wel doen. Want af een paar dagen is Luc weer terug, dus nu kan je Lieke nog <laughs> zien op de webcam bln Liekeveld, goedenavond. Goedenavond. Uh, op vijf, de Russische president Medvedev geeft voor het eerst een grote persconferentie... waar journalisten vragen mogen stellen. Best wel een big deal dus. En het gaat over, nou ja, wat gaat het eigenlijk over? Nou, met Vedef zei vandaag dat we het gauw zullen weten... maar ik denk zelf dat het nog wel even zal duren... en misschien zelfs wel tot aan het einde van dit jaar. Nou, waar het op neerkomt is dat hij vertelt dat er gauw nieuws is... en dat gaat over de presidentsverkiezingen van volgend jaar... of Met Vedef zich weer kandidaat gaat stellen. Maar hij vindt niet dat je zoiets bekend moet maken tijdens een persconferentie. Premier Poetin en president Met Vedef hebben steeds laten weten samen te beslissen... wie van hen zich kandidaat zal stellen voor de presidentsverkiezingen van maart volgend jaar... En volgens de wet kunnen ze dat nog tot december uitstellen omdat die journalisten er dan toch zitten... vragen ze maar hoe de relatie is tussen Medvedev en Poetin. Dat ze op sommige punten natuurlijk van elkaar verschillen... maar dat dat details zijn. En dat is eigenlijk het, precies het antwoord... wat hij misschien al wel honderd keer gegeven heeft. Nou, Poetin gaf eigenlijk elk jaar een persconferentie... en die vertelde dan ook echt iets nieuws. Maar Medvedev snapt het nog niet helemaal. Alleen, daar wordt hij ook niet populair door. In Rusland is voor iedereen duidelijk wie de sterkste man van het land is. En dat is niet deze president die vandaag op zijn persconferentie het woord voert... Maar de premier nog steeds, Vladimir Poetin. Dus ik denk dat niemand verbaasd moet zijn als die volgend jaar in maart ook gewoon weer Ruslands president wordt. Op vier huisartsen die moeten binnen 30 seconden de spoedlijn opnemen. Maar dat gebeurt vaak te laat of helemaal niet. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft de spoednummers van alle bijna 4400 440 huisartsenpraktijken gebeld. Nou, ze bedoelt 4400 en daarvan nam een korte telefoon te laat op... en bij 10% kreeg je zelfs het antwoordapparaat. U bent verbonden met de huisartspraktijk van dokter De Ruiter en dokter Vogelzang. Om u beter voor dienst te kunnen zijn, volgt er nu een kort keuzemenu. Nou, om te voorkomen dat je daar met je spoedgeval naar een keuzemenu staat te luisteren... worden er strenge maatregelen genomen. Ja, die hebben dus een brief van ons gehad... En in die brief is gezegd, u moet het voor 1 juli op orde hebben. Als u het niet op orde heeft, dan gaan we uw naam openbaar maken. En de minister vragen om u een boete te geven. 2000 euro per week, voor elke week dat het niet in orde is. De Huisartsenbond is vooral teleurgesteld. Huisartsen die hebben er namelijk alles aan gedaan om dit lastige werk onder de knie te krijgen. Onder andere door uh, betere telefonische apparatuur aan te schaffen, uh, cursussen te doen, uh, zichzelf te corrigeren op een aantal vlakken. Naar aanleiding van uh, testen die we hebben ontwikkeld. En dan zie je toch dat het resultaat absoluut achterblijft met datgene wat wenselijk is. Op drie, jeugdbendes die terroriseren de straat. En Ivo Opstelte wil hier serieus iets aan doen. De samenleving heeft er recht op dat zij van de straat gaan. En ze komen niet eerder terug voordat ze weer in staat zijn... om normaal te leven in de samenleving. Nou, en volgens hem is dat eigenlijk makkelijker dan het lijkt. We weten wie het zijn. Per bende wordt er een actieprogramma opgesteld. En dan gaan ze van de straat af. Nou, zo simpel is het. Op 2. Hilversum is eruit. Het is bekend wie met wie zal gaan. Fuseren bedoel ik dan. Dat zijn BNN en Fara, Caron en NCV, AVRO en TROS... Uh, dat worden grote omroepen en er blijven een aantal uh, alleen. De VPRO, de EO, Max, dat worden dan kleinere omroepen. En we hebben twee taakomroepen, de NOS en de NTR. Samen is dat acht. Ja, van 21 naar acht omroepen. Dat leek onmogelijk, maar is het dan toch gelukt? We hebben het allemaal over vrijwillige beweging. Dan vind ik ook het knappe, dat we vrijwillig zeggen dit worden de acht. Nou ja, vrijwillig, onder enige invloed van de minister natuurlijk wel. Als dan Hilversum ligt is het voor elkaar en dat is ook het unieke. We zijn het daarover eens. Wij weten hoe we het willen. Nu is Den Haag aan zet om het mogelijk te maken. Op 1, Julian C. die krijgt 12 jaar gevangenisstraf en TBS. Maar vooral dat laatste is nogal opvallend, want hij wilde nooit meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. De rechter heeft gekeken naar het gedrag van Julian C. in de rechtbank. En ook naar een eerder rapport uit 2004, waarbij een beginnende stoornis bij hem werd geconstateerd. En dus werd het TBS. Volgens de advocaat van Julien C. is dit een unieke gebeurtenis. Dat is in Nederland bij mijn weten nooit eerder gebeurd... in een zaak waar niet door een deskundige een, een stoornis is vastgesteld. En ik vraag me ook sterk af of dat Europees rechtelijk... wel een, een juiste beslissing genoemd kan worden. Maar volgens de rechter moet dat eigenlijk wel gewoon kunnen. Je kunt ook met gezond verstand en met juridische kennis zeggen... nou, hier moet afspraken zijn geweest van een stoornis. Zeker als de basis daarvoor gelegd is in walgedragsdeskundige rapportages. Dit was Ranking de Nieuws. Morgen is er weer een spiksplinternieuwe. Splinter nieuwe. je dankjewel. Iedere avond duiken we naar aanleiding van een nieuwsverhaal... de geschiedenisboeken in morgen. Dan gaat die in première Pirates of the Caribbean nummer 4. Geet alle Somalische piraten, sinds die eerste film is toch echt Johnny Depp's karakter Jack Sparrow de bekendste hedendaagse piraat. Maar in de Gouden Eeuw kon Nederland er ook wat van. Genoeg kapers en piraten van Hollandse bodem waren er toen. Wie was nou de beruchtste Nederlandse piraat? Jeroen ten Brugge is conservator bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Die weet er meer van. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Ja, wie was de Jack Sparrow van de Lage Landen? Ja, dat is een beetje een, een wedstrijdje, maar ik denk dat Klaas Compaan uh, dicht in de buurt komt. Klaas Compaan, en wie is dat? Klaas Compaan was een, een man die uit Oost-Zaan kwam, Noord-Holland. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk heel, uh, heel netjes met een katerbrief uh, in de hand probeerde zoveel mogelijk vijandelijke schepen uh, te nemen. En dat waren niet vooral na het uh, 12 jaar bestand de Spanjaarden... Uh, alleen hij raakte een beetje op het verkeerde spoor. Hij uh, vond dat hij te weinig uh, verdiende en begon voor zichzelf. Ja, want eerst deed je dat nog netjes met een brief. Ja. En toen dacht hij, dat schiet niet op, ik begin voor mezelf. Ja, precies. Ja. Uh, want in die brief stond ook geregeld uh, ja, dat je ne netjes met de gevangen genomen uh, om moest gaan. Uh, en dat alles netjes op papier moest komen, uh, zodat het geldig kon worden verklaard. Dat was natuurlijk uh, uit, uit naam van, van de overheid ook. Precies. Die ja. brieven werden door de, de Staten-Generaal uitgegeven... En uh, ja, uh, vanaf 1623 ging hij uh, op eigen gezag uh, varen, echt als zeerover dus. En toen niet meer netjes vragen en niet netjes mensen gevangen nemen? Nee, en wat hij nog eens een keer daarbovenop deed, was niet alleen uh, Spaanse schepen nemen, maar ook uh, die uit Hamburg en uit Nederland zelf. En was het een echte piraat, zoals wij er ons er eentje voorstellen, ooglapje, en houten been en een papgaai en alles? Nou, dat is een beeld wat later is ontstaan, met name in de 19- en 20ste eeuw, een beetje geromantiseerd beeld om het uh, nou ja, uh, wat, wat spannender te maken. Waarmee ik niet wil zeggen dat het uh, nooit voorgekomen zal zijn. Maar goed, dat weten we gewoon niet. Daar zijn te weinig bronnen van. Het, het, het waren ja, van oorsprong gewoon zeelieden die uh, ja, het, het voordeel zagen van die, uh, van die piraterij. En daar gewin mee wilden halen. Ja. En, kan je eens beschrijven hoe dat ging? Ik bedoel, wat gebeurde er als je Klaas Compaan tegenkwam? Nou, die kon je beter niet tegenkomen, want uh, uh, hij had een truc, uh, hij voer namelijk de vlag van uh, het schip waar je zelf op zat. En dan dacht je, uh, nou ja, dat, uh, dat is wel goed allemaal, uh, die kan ik wel naderen. Dat zijn mijn eigen landslieden. Ja. Uh, maar ja, goed, uh, zodra hij dan in de buurt was, uh, ja, bleek het een gewapende bende te zijn, zwaar bewapend, uh, die uh, je schip kon overnemen. En uh, ja, dan uh, is het zo dat Klaas Pompaan er bekend op stond dat hij uh, eigenlijk tot laatste man iedereen over de kling joeg of uh, ja, in de water dobberend achter liet. Ja, dus uh, er zijn er maar weinig die dat na hebben kunnen vertellen. En hoe is het met, met hem afgelopen, met hem, met die Klaas? Nou, eigenlijk heel goed. Uh, want ja, die, uh, die Nederlandse regering, de Republiek, de Nederlanden, die, uh, die hadden erg veel last van hem natuurlijk. Veel Nederlandse schepen werden genomen en ze wilden er af. Nou, het zijn de twee dingen wat je kan doen. Je kan hem uh, ja, proberen zelf te pakken. Of je kan het op een akkoordje gooien. En het laatste is gedaan. Hij kreeg in 1624 van de Staten van Holland een vrijbrief. Hij mocht weer terugkeren als hij zich koest hield. Ja, want hij zat op de Middellandse Zee, hè? even voor de duidelijkheid. Daar, ja, dat was hij, zijn ja. gebied. Ja, nou ja, met name de Middellandse Zee, maar ook uh, op de Atlantische Oceaan kwam hij ook. Want hij had met name in de westkust van Marokko. Van uh, daar zette hij zijn buiten af. Daar okay. verkocht hij zijn buiten. Maar goed, dat, de, de, ze bewogen natuurlijk alle kanten op de, waar de wind te, te halen valt. Ja. Uh, maar goed, in uh, 1624 krijgt hij dus uh, pardon. Uh, dat duurt even voordat hij uh, daarvan hoort. En in 1627 uh, krijgt hij het goede nieuws. Keert terug, doodgemoede terug naar Oostzaan, En heeft daar nog uh, 33 jaar lang uh, een rustig uh, leven geleid. Ach oh ja, wat een verhaal. Piraat af met pensioen en gelukkig en wel in Oostzaan. Ja, en ja. ik kan me voorstellen dat uh, nabestaanden van de mensen die hier tegen gekomen. daar wat minder uh, enthousiast over waren. Ja, maar dat is gelukkig al een tijdje geleden, 1627. Ja. <laughs> Mooi verhaal. Jeroen Tebrugge, conservator van het Maritiem Museum in Rotterdam. Nu weten we dus dat de Klaas Compaal onze eigen Hollandse Jack Sparrow is. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dan gaat er een Dublin met de schat vandoor in die houtkamp. Uh, nog niemand, want het staat nog altijd 0-0. Het is geen uh, vlammende wedstrijd hoor. Af en toe wat uh, aan de harde kant. Porto wel iets meer in balbezit. En nu komt de eerste echte grote kans, wilde ik zeggen. Maar er wordt goed verdedigd door uh, Braga, Sporting Braga, de underdog. 27, bijna 28 minuten gespeeld. Nog niet verheffend. Uh, liggen veel mensen steeds op de grond. Nu weer spelen van Braga. Het is hard en het is niet goed. Zo simpel is dat. 0-0 bij Porto tegen Braga. BNN Today.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 Wow. Uh -huh. De Lazy Song. Reis woensdag is het. Dat betekent natuurlijk dat Floortje Dessing hier in de studio is. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Um, jij duikt heel veel. Daar hebben we het over. Ja, dat het over. is Duiken. Ja, ik, dat, wat mij betreft altijd een hele bijzondere uh, activiteit om te doen op je vakantie. En het leuke is dat uh, als, je, als je nu luistert denk ja fijn dat jij duikt, maar ik niet. Je kan gewoon als je op vakantie gaat binnen een week ook je dijkdiploma uh, halen, je paddy. Ja. Um, en dan kan je ook gewoon uh, gaan duiken. Dus dat vind ik het altijd mooie aan de sport. Ik, ik, ik doe zelf ook bijvoorbeeld kitesurfen. Daar ben je echt heel lang mee bezig voordat je dat een beetje kan. Uh, maar duiken, dat gaat eigenlijk veel sneller. Dus het is ja. ideaal om uh, te doen en, uh, op vakantie. Tenzij, je, zoals ik in Australië ga duiken en dan. Drie meter onder water bent en bam, een heel groot gat in mijn trommelvlies. En Oi. bloed en doof, en Ai, heel ellendig. dat is naar ja. de, de dokter zegt inmiddels dat ik wel weer kan duiken, maar ja, dat is de enige nadeel bij ik duiken. Sommige mensen weet. kunnen gewoon niet duiken, verdient je voor mij ook. Uh... Had precies hetzelfde als jij. En uh, dan is het gewoon pech gehad. Dan zijn je oren er niet geschikt voor. Maar voor de meeste mensen lukt het gewoon wel, ja, toch? Ja, de meeste dus... mensen lukt het wel. En kun je redelijk snel, en dat is het fijne altijd bij duiken... ook uh, leren duiken op prachtige locaties. Uh, in tegenstelling tot wat je denkt, zit je niet dagenlang op school... maar doe je gewoon heel veel praktijk. En ook theorie, maar die vind ik heel interessant. En vooral, die is heel erg belangrijk. Want uh, dat is het enige nadeel. Als je bijvoorbeeld in Thailand leert duiken... dan leer je het in prachtig water. He, lekker mooi zicht. Ja. Maar zo gauw het dan ja, iets anders... He, het zicht minder goed is of wat dan ook, dan wordt het wat lastiger. We hebben ook uh, zoiets als extreme diving. Uh, André Kroonen, goedenavond. Goedenavond. Je bent zo iemand die eraan doet. Wat is extreme diving? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik denk extreme diving, duiken, is uh, ja, wat, wat, niet, wat niet als standaard gezien wordt. De meeste mensen gaan natuurlijk lekker uh, een weekje naar Egypte, warm water, uh, onder, onder makkelijke omstandigheden. Maar je kunt ook, zoals ik, naar Rusland gaan om daar uh, op zee te gaan ijsduiken. ...op zee te gaan ijsduiken. En dan denk ik als eerste, bevriest de zee dan? Ja, ik ben ja. de Witte Zee geweest in, in Rusland. Ja? En daar, uh, daar is het zeeijs in de winter 70 centimeter dik. Zo. Dus je kunt dan uh, in plaats van met de boot, zoals ik daar in de zomer wel heb gedaan... Uh, ...met sneeuwscooters de zee op. Ja. En dan uh, kun je op dezelfde duikstekken duiken waar je zomer bent. Maar dan, ja, iets, het is iets kouder. Het water is dan min 2. En, waar moet je en dan, wat, wat is het grote verschil met ja, natuurlijk de kou? Maar hoe wapen je je tegen die kou? Hoe, hoe anders is het als gewoon duiken? Nee, je wapent je voornamelijk door een droogpak te duiken. Dat is een pak waar eigenlijk zeg ik, altijd alleen je haar maar nat wordt. Dus daaronder kun je gewoon net zoveel warme kleding, truien bijvoorbeeld, aankleden als nodig is. ja. En dan is het uh, ja, een half uur tot veertig minuten. Oh, en het is zeker wel vol onder die omstandigheden. En blijf je helemaal droog in zo'n droogpak? Ik dacht dat je uiteindelijk wel toch een beetje nat wordt. Dat is niet zo. Als het uh, goed gaat, blijf je helemaal droog. Okay. <laughs> maar je, gaat, je duikt je dus op zee. Je bent ver op zee. 70 centimeter dikke ijs wordt een gat ingehouden. En het water is min 2. Uh, bevriest het dan niet? Nee, kennelijk niet. Door de stroming. Uh, nou, het wak kan zelfs wel een beetje dichtvriezen als je onder water bent. Dus, Ach, dus soms moet je wel een beetje... Uh, door een vliesje ijs heen breken. Ja. Maar wat zie je dan? Wat je voornamelijk ziet, waar ik voor gegaan ben, is, uh, zijn de ijssculpturen of structuren. Het ijs dat gaat natuurlijk toch aan de kanten kruiden. Ja? Door de tijdenwerking uh, breekt het aan de kanten ook af. En het ijs dus heeft ja, eigenlijk alle kleuren die je kunnen kunt denken tussen geel en, en groen in. En daar komt dan toch het zonlicht nog doorheen. Ja, dat is dan ja, een he? fantastisch schouwspel. Hey, en natuurlijk, obvious, maar hoe gevaarlijk is dit? Um, nou ja. De, het kan gevaarlijk zijn als je, als je niet de goede voorzorgsmaatregelen neemt. Dus de, de, de briefings zijn wel veel uitgebreider dan normaal. En uh, ja, je zit altijd aan een touw vast met iemand aan de kant die, uh, die, uh, ja, waarmee je kunt communiceren. Dus uh, je geeft af en toe een rukje aan het touw, ten teken dat alles nog onder water is. Dat je nog leeft. Je regulate en alles, bevriest dat niet dan allemaal? Ja, die bevriezen. Ik heb eigenlijk, mijn ervaring was dat eigenlijk alle automaten die, we, die de mensen bij zich hadden, wel, uh, wel bevriezen. Dus aan de kant van het wak staan, uh, staan thermoskannen met warm water. En je gaat ook niet heel ver van het wak af, want de touw is maximaal 20 meter. Dus zodra ze een automaat gaat, uh, gaat blazen of lijkt te bevriezen, ga je terug. Doe je even wat warm water in uit de thermoskannen en dan ontdooit hij weer. Dan kun, weer dan kun je weer terug naar beneden. Maar ja. uh, dat klinkt heel avontuurlijk. En als ik dat nou zelf een keer zou willen, waar leer je zoiets? Je kunt uh, zelfs bij de Nederlandse Duikbond uh, ijsduikspecialty ijsduik-specialty halen. Nou, de laatste drie winters hebben we genoeg ijs gehad om dat te kunnen doen. Maar bijvoorbeeld het Duikcentrum waar ik in Rusland ben geweest, euh, doet dat ook. Daar kun je gewoon een, ja, een, een, een, een, een, een ijsheidbrevet halen. Ja, hey jongens, alles leuk en aardig, maar waarom zou je in godsnaam dit willen? Ja, voor mij, ik heb een enorme aantrekkingskracht op koud water. Ik heb Antarctica aangedoken, Tasmanië, ja. nu drie keer in Rusland. En ik vind koude wateren zitten minder soorten dieren. Maar wat je ziet is allemaal wat extremer, het is groter. En het is verbazingwekkend hoeveel kleur je ziet... Op die, in die Arktische regionen onder water. En Dat het is wat dus... mij enorm trekt. Ja. En het is dus ook haalbaar voor de gewone duiker, zeg maar. Tussen aanhalingstekens. Ja, ik ben ook een gewone duiker. Ja. Het is zeker haalbaar. Ja. Hey, en, dus um, even dit is, echt, dit is een, een extreme vorm van duiken, hè? zo koud. Wat, wat kan nog meer extreme diving zijn? ja wat zelf wel kan me met ik denk uh, diep uh, diepduiken of uh, grotten in grotten duiken, in wrakken duiken uh, tegenwoordig is het erg populair onder fotografen om uh, met grote witte haai te duiken zonder kooi uh. nou, Dat vind ik ook vrij extreem ja nogal ja ja hey, en heb jij nou nog een plek waarvan je zegt oh als ik daar toch een keer kan duiken nou nou nou dan ben ik gelukkig nou ik denk uh, Arctisch Canada dat is ook weer mooi ja ook weer het, het, het, het koude water in tussen het ijs in dat, uh, dat ga ik nog wel een keer doen. Dat trekt me wel. Heel Even, goed. tot slot, Floortje, wat was jouw mooiste duik? Of een van je? wel oh, uh, ja, uh, ja, Bahama's, dat is heel warm. Bahama's? Ja. Nou, het was daar heel helder, dus ik had heel mooi zicht. En Paaseiland vond ik prachtig, heel bijzonder. Paaseiland is voor de kust van Chili. Nee, maar... Ja, dat is zeg maar dat eiland met die prachtige beelden. Ja. En daar hebben ze ooit voor een film hebben ze een paar van die beelden hebben ze in het water gedonderd? Dus dan kom je, ga je duiken. Nee, sorry, een nep moet ik zeggen. Een oh, nep beelden okay. hebben ze in het water gegooid van plastic, zwaar. Uh, en die liggen daar nog steeds. Het is heel bijzonder als je dan zo'n beeld onder water ziet liggen. En ja. ik heb gedoken op Pitcairn Island. Dat is een heel klein eilandje in the middle of nowhere... waar de muiters van de bounty uh, zijn gestrand. Ooit oh ja. 200 jaar geleden wonen 50 mensen die nog allemaal daarvan afstammen. Daar kom je eigenlijk bijna niet drie dagen varen met een zeilboot. En daar hebben we dan gedoken. En daar liggen dus op de bodem nog die restanten van dat schip, de bounty... He, dat is een mooi verhaal wat iedereen wel kent. En die liggen daar nog en die kan je dan bekijken. En daar weet je dat bijna niemand doet dat. Het is wel heel bijzonder om dat te mogen zien. Goed, Floortje Dessing met een moeilijke duiken, En André Kronen met nog veel moeilijker duiken. Maar wel, wel fascinerend, uh, extreme diving. André Kronen, dankjewel. Bedankt. Hey Floortje, desig dank je wel. Tot volgende week. Ja, en laten we ook vooral niet vergeten dat ook gewoon duiken, uh, weet ik veel, voor de kust van Frankrijk, wat bijna niks hoeft te kosten, is ook echt prachtig. Net als Griekenland en Turkije en andere bestemmingen die helemaal niet zo duur en helemaal niet zo gek zijn. En voor mensen als ik snorkelen is ook heel leuk. Ook leuk. <laughs> ja. Floortje, dank je wel. Dan duiken wij de wereld van het voetbal in. Ach, ach, ach. En die houtkamp. Zo hé, wat een brug. Zo hè. heb ik 8 minuten over <laughs> <laughs> Het is 0-0. Uh, ik zit mijn ogen te pijnig aan deze wedstrijd. Al 39 minuten lang. want. Er is niet veel aan. Het is wel spannend. En daar is alles mee gezegd. Het is ook redelijk hard. Silvio, bijvoorbeeld de verdediger van Braga, had rood moeten krijgen. Toen hij bij Hulk zo gigantisch hard erin ging. Om echt bewust te blesseren. Dat gebeurde gelukkig niet. Maar voor de rest is het... Ik heb nog geen fatsoenlijke. Nou in het begin. één kans gezien voor Porto. En voor de rest is het niet veel soeps. Na 39,5 minuut spelen staat het dan ook 0-0. Exit Holland. Van Portugal naar Colombia. In Exit Holland bellen we elke dag met Nederlanders die het land hebben verlaten. En die in hun nieuwe land uh, opmerkelijke uh, dingen opvallen. Robert-Jan Vrielen, goedenavond. Goedenavond. Ja, en jou valt daarop in Colombia dat uh, vrouwen uh, ja, rare dingen naar het hoofd geslingerd krijgen. En dan is het niet van, hé hey, schatje. Nee, nee, nee, dat, uh, dat gaat veel verder. Het gaat veel verder en is ook vaak creatiever. Dat noemen ze hier uh, piropos. En dat zijn eigenlijk, ja, mooie piropos. kopjes. Ja, komt van het de werkwoord piropiar. Van Dale vertaalt het als complimentjes geven, maar dat vind ik een beetje... Ja, dat is heel zakelijk. Het is wel, het is wel mooi, vind ik. Dan lopen die vrouwen hier over straat. En, nou ja, in Nederland heb je dan misschien die bouwvakkers die een geluidje maken. En hier, hier zeggen ze de mooiste dingen soms tegen die vrouwen. Nou, stel, ik loop daar over straat, in Bogota en, uh, en ik zie er wat leuk uit toevallig die dag. Wat krijg ik zo naar mijn hoofd geslingerd? Nou, dan nou kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand tegen je zegt... Hé, hey, je moeder zou wel banketbakker zijn, want een bonbon zij, maak je niet zomaar bijvoorbeeld mm -hmm. of eh, uit welke speelgoedwinkel ben je ontsnapt, poppetje. Eh, dat soort dingen. En ik heb ook wel eens. Ik heb mensen een beetje aan het verzamelen al die zinnetjes, want ik yeah. vind het wel leuk. En eh, er is ook eentje, als de wereld een zakdoek zou zijn, ben jij mijn favoriete snotje. Maar nou ja goed, dus dat, dat soort zaken. Eh, ze zijn ook wat minder onschuldig hoor, want kijk, uiteindelijk is de de seks hier altijd een beetje in de lucht natuurlijk. Yeah. Dus er eh, is ook een eh, gezegend zij de ochtend dat ik jouw schoenen onder mijn bed aantref. Dat ah, soort dingen. Nou, die vinden we wel charmant eigenlijk. Ja, en, en jij met je prachtige curvus en ik zonder remmen, bijvoorbeeld ook. <laughs> en je ook nog eentje. Wat een geluk hebben de ogen die jou zien, maar nog gelukkiger zijn de handen die jou mogen aanraken. En is dit dan, dit is echt de standaard manier van vrouwen benaderen: dat, dat, is, nou ja, dat is daar normaal. In plaats van hé, hier is het hé schoonheid of heeschatje... schatje. En... Dat is daar. Nou ja, standaard manier. Het gebeurt veel op straat. Er eh, mm -hmm. wordt veel gedaan. Eh, maar ja, standaard. Het is, het is wel een. Uh, ja, hoe zeg je dat? Het is een soort van folklore van hier. Eigenlijk heel Latijns-Amerika hoor. En het gaat er eh, natuurlijk om, en... neem ik aan, dat je als man de meest mooie zin bedenkt. En dan val je het meest op. Ja, ze noemen ze ook wel de, de poëten van de straat, de mensen die het heel goed kunnen. Ja. En, uh, en er zijn ook allerlei dingen over geschreven. En het gaat erom dat je naast als je dan die mooie vrouwen voorbij dat je spontaan een enorme inspiratie krijgt en de mooiste zinnen naar die vrouw, bezigt. naar die vrouw bezig. Wat maar. een poëtisch volk, die Colombianen. Ja, nou ja, ik, ik heb ook, ik vind geloof ik, de Cubanen zijn er geloof ik het beste in hoor. Daar daar daar heb ik een keer een hele lijst ook uh, op gehaald ja. van die zinnen. En uh, ja, het heeft misschien wel iets met de Caribische briefjes te maken, ik heb geen idee. Hey, en, maar, de, en de, uh, de Colombiaanse vrouwen, wat is uh, bonton? hoe reageer je? Nou ja, dat scheelt een beetje, maar uiteindelijk het doel van elke man is natuurlijk dat die vrouw gewoon glimlacht. Ja. En dat is, het, dat is het, het mooiste, want verder hoeven ze ook niet, want het is natuurlijk ook vaak ja, zo'n bouwvakker en als je vrouw op straat loopt dan ga je ook niet meteen met die bouwvakker er vandoor natuurlijk. Dus als je vrouw als glimlacht is dan goed. Alleen ja, niet, niet sommige zinnen zijn misschien een beetje over de top... als het uh, aankomt om, om seksueel getinte dingen. Dus ja, die glimlach komt niet altijd. Maar uiteindelijk, uh, ja, dat, dat is eigenlijk de reactie, de glimlach. En, en dan natuurlijk de vraag, jij woont inmiddels in Colombia... doe jij er ook aan mee? Nou, nee. Ik, ik heb inmiddels heel veel van die zinnetjes... maar ik ben er glad ik te leeg voor... om dat zo meteen tegen iemand een beeld vreemde op straat <laughs> te zeggen. Toch een keer doen. Dan ben je pas echt geïntegreerd, zou ik zeggen. Ja, misschien moet ik het proberen. Robert-Jan Vrielen, als ik jou in de uitzending heb, dan... Um... Ja, Dick, wat zullen we ze ervan maken? Ik weet het ja, ja, ja, ja. Dick zat niet ja, te luisteren. Ik heb er niet nee, goed Nee, oh, dan, dan, dan, dan stralen de sterren in mijn ogen en dan zweten <laughs> mijn handen. En en dat, tintelen is mijn zo, dat is echt en dat zo, echt dat zo. kan zo. ik zien. Nou ja, ik moet er nog even boven. Robert-Joan Vrielen vanuit Colombia, dank je wel. En hij was al weg. En Dick ter Haak zat niet op te letten, maar gelukkig nu wel gaat hij het nieuws lezen van half tien. Radio 1, het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie krijgt mogelijk te maken met extra bezuinigingen. De komende jaren wordt er al een miljard op de uitgaven bespaard, maar het is niet uitgesloten dat minister Hille nog meer moet bezuinigen. Andere departementen dan dat van minister Schippers moeten bijspringen om een tegenvallen van ruim 2 miljard in de gezondheidszorg op te vangen. Een aantal medewerkers van drukkerij en in Haarlem is onwel geworden nadat een oplosmiddel was vrijgekomen. De brandweer onderzoekt welk middel het is en hoe schadelijk het is. 14 medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht.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 Volgens de overheidscommissie deed de politie destijds te weinig onderzoek naar de moord vanwege diepgeworteld racisme. En dat waren de hoofdpunten. En die die wordt ook wakker, want er gebeurt wat daar. Wat, wat heet, er is gescoord. En wie anders kan er scoren als Porto scoort. Want dat is gebeurd. Falcao scoort zijn 17e doelpunt in Europa dit seizoen. Uh, was met 16 al uh, topscorer. aller tijden in uh, Europa wat dit betreft uh, Klinsman voorbij. En nu zijn 17e, oftewel 1-0 voor... Porto. Het is uh, ja, redelijk verdiend. Het is de betere ploeg. Het is ook de grote favoriet. Dus Porto staat er goed voor. We gaan de extra tijd in van de eerste helft. Maar Falcao heeft 1-0 gescoord. FC Porto leidt tegen Braga in de finale van de Europa League. Radio 1. BNN Today. De Nederlandse F-16's zitten in Libië om het vliegverbod daar te handhaven. Ze mogen zelf geen gronddoelen aanvallen. Dus geen bombardementen uitvoeren. Maar ze vliegen wel mee met anderen die dat wel doen. Dat schrijft Volkskrantjournalist Noël van Bemmel. En hij is net terug uit Libië. Noël, goedenavond. Hallo, goedavond. Hallo. Ja, moet je toch even uitleggen. Hoe zit dat nou? Doen Nederlandse vliegtuigen nou wel of niet mee met die bombardementen? Nou, voor zover ik kan zien, bombarderen die Nederlandse vliegtuigen niet. Ik moet even corrigeren. Ik ben niet in Libië geweest. Want een F-16 heeft maar één stoel. Maar ik ben bij de F-16 vliegers geweest en die zitten in Sardinië. ja. En die, die, uh, nou, met hen heb ik gesproken en zij hebben me ook beelden laten zien... die uh, zijn opgenomen door de camera's uh, die onder de F-16 hangt. Mm -hmm. En dat, nou ja, dat waren heel interessante beelden die ik nog niet gezien had... hoe de, uh, de toestellende helikopters van Gaddafi uh, nog intact zijn... maar ja. uh, op de grond zijn opgesteld. Maar nou schreef uh, jij, en dat, dat viel op in de Volkskrant... Um, de F-16-vliegers die interpreteren het handhaven van het vliegverbod... boven Libië zeer ruim. Ja, en... tot nu toe hebben wij gedacht... Ja. Maar um, nou, laat, laat ik eerst even vertellen dat de Nederlandse vliegers... die mogen niet bombarderen, uh, want dat wil het parlement niet. Precies. Dat is ook het, het kabinet niet. Ja. Um, dat betekent dat ze daar alleen zijn om het wapenembargo... Uh, rond Libië te handhaven en uh, het vliegverbod. En um, uh, ja, een, uh, een leek zou dan denken, nou dan vliegen ze rondjes rond Libië... en dan gaan ze kijken met hun radar of ze nog... Uh, um, uh, ...toestellen om zich heen zien van Gaddafi of anders mm -hmm. die wapens willen smokkelen. Maar um, ik, uh, ik ben zondagavond meegevlogen boven Libië uh, in een eh, uh, een, een e uh, uh, radar, een commandocentrum mm -hmm. commando van de NAVO... En toen merkte ik al dat er uh, diep in Libia werd gebombardeerd met uh, hele groepen van, van F-16 vliegtuigen. Die noemen ze strike packages. Mm -hmm. En, nou daar, ja, en daar, staat... daar vliegen wij dus ook in mee, in die ja, strike en daar packages. Ja, de, de call signs en de codes van de Nederlandse F-16's kwamen daar ook langs. Um, en nou ja, als je de, de, des gevraagd zeggen de F-16 vliegers, uh, uh, wij uh, doen dat soms. We doen het niet, niet heel vaak, maar we hebben het nu een paar keer gedaan... En dat is voor hun ook uh, een interessant deel van het werk. Want ja. het is natuurlijk echt een actief. Uh, maar nog even heel erg voor de duidelijkheid: ze vliegen dus mee in zo'n zo strike package. Dus met, met jachtvliegtuigen en met, ja. uh, met andere vliegtuigen die wel bombardementen uitvoeren. Maar zelf vliegen wij, Hollanders, alleen mee, om, of alleen mee, maar om inlichtingen te verkrijgen. Ja, ze rekken het echt. Het enige wat ze niet doen is de bom gooien op een munitiedepot of op een uh, wapenopslagplaats. Maar zij. Um, ...verzorg de flankbeveiliging zal ik maar zeggen, van de, de andere vliegtuigen die daar rondvliegen, dat mm -hmm. die niet uh, geraakt kunnen worden. Ja. Maar zij um, filmen ook uh, de, de, het resultaat van het bombardement, uh, zal ik maar zeggen. En zij nemen ook waar, met hun sensors en de camera's op de grond, wat voor troepenbewegingen er zijn. Uh, waar staan er nog meer uh, tanks opgesteld? Ja. Die kunnen ze niet uh, zelf... Uh, gaan aangrijpen, maar die kunnen ze natuurlijk wel gaan melden. Ja, ja. En dan dus we helpen, we, en dan... we helpen wel mee met de mommernementen, we doen het alleen niet zelf. Ze doen ja. het indirect. Ja, ja. indirect. Ja. En dat mag toch? Ik bedoel, dat, dat staat en dat verder valt, niet in de. Nou, als je, nou ja, ik ben geen jurist, maar als je mij vraagt, kan het wel. Ja, uh, ja. maar je, je zoekt dan wel de echte, de uiterste grens op zoek. Ja. ja. Laten we het even hebben over, want dit is een duidelijk verhaal, dit is misschien de grens, maar waarschijnlijk valt het er nog binnenin, want ja, we doen niet letterlijk iets. Jij hebt meegevlogen, dat lijkt me heel bijzonder, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, ik heb niet meegevlogen in F-16, want die heeft, zoals nee. ik al zei, maar één ja. stoel. Maar ik heb wel met die Ajax meegevlogen. Ja, dat bedoel ik, ja. Nou, dat is, een, dat is een heel groot toestel van de NAVO, uh, althans de, uh, de Amerikanen en de Fransen hebben ze ook, maar ik ben met de NAVO toestel meegevlogen en daar zit dan 17 uh, operators en technici zitten erin, daaronder Nederlanders, maar ook. Grieken en uh, Amerikanen en Canadezen. En ik zag ook nog een uh, Italiaan rondlopen. Ja, dus dat is en een die... enorm, enorm geval, is dat? Ja, dat is een heel veel vliegtuig. En die, uh, daar, daar zijn er een stuk of vijf van in, of misschien nog wel meer in het gebied. En die vliegen rondjes uh, boven het operatiegebied. Mm -hmm. um, en je, je, je moet je voorstellen dat het, zij kijken op, uh, op heel, veel, heel veel grote computerschermen. En dan zie je echt. Uh, honderden radarbliepjes mm -hmm. op een kaart die je strekt van Spanje tot uh, Griekenland ongeveer. Uh, ja, en dan boven Libië is het te dringen geblazen, dus uh, het viel mij op, ik dacht uh, zoveel gebeurt er niet en de rebellen die klagen dat, uh, uh, dat de NAVO uh, onvoldoende doet om, uh, uh, om die troepen van Gaddafi voor die, uh, uh, voor die steden te stoppen. Mm -hmm. Maar het krioelt echt van de vliegtuigen. Uh, ...boven, boven het, uh, het operatiegebied. En die werken een doelenlijst af. Dus die komen van alle kanten aanvliegen... Van, uh, ...van heel rond de Middellandse Zee. En dan moeten ze bij elkaar... Uh, ...als ze daar zijn gaan ze meteen tanken. Hè? Want zo'n zo straaljager die, uh, verbruikt 3000 liter per, uh, per uur. Ja. En dan uh, zijn ze altijd tijd klaar... ...en hebben ze de juiste bom. En nou ja, dat is een hele organisatie als je, uh, als je ziet hoe ze dat doen. En dan gaan ze met zo'n strike package gaan ze de woestijn in. Of ze gaan met z'n vieren gaan ze Rob Misrata. Uh, rondjes draaien of uh, naar uh, Rasslanouf. Het is echt mooi om te zien dat ze dat allemaal verdeeld hebben... en de hele nacht uh, zoeken ja. naar, uh, uh, naar doelen. Wat vond jij nou het meest indrukwekkend wat je hebt meegemaakt? Deze laatste trip? Mm -hmm. Nou ja, het klinkt gek. Maar ik vond, uh, ik vond het contrast het, uh, het meest bijzonder... tussen uh, een nachtje oorlog voeren boven Libië... en een landje terug uh, bij de vliegbasis op uh, Sicilië... En dan deel je die lammingsbaan met de vakantiecharters van Ryanair. Je, je slaapt een paar uurtjes, of in mijn geval, je tikt je verhaal. Mm -hmm. En dan krijg je een geweldige cappuccino in het, uh, in het uh, mooie hotel uh, aan de kust. En dan slof je naar het uh, strand. Ja, en daar spelen kinderen met schepnetjes. En uh, mensen zijn aan het volleyballen. En het, dan is het gewoon echt. Uh, ja, en verderop is het oorlog. Het enorm contrast. Ja. Ja. En dan merk je ook dat de NAVO op dit moment uh, echt uh, actief is uh, op. Uh, om de hoek. En niet in het verre Afghanistan. Hoe lang zijn wij daar nog in Libië? Nou ja, uh, het ziet er naar uit dat Gaddafi geen krim geeft. Nee, voorlopig uh, niet. Dus het kan lang duren. De Balkan heeft ook heel lang geduurd... en daar werd nog veel zwaarder gebombardeerd. Dus ik, um, uh, <laughs> ik het wordt een, een, een uithoudingsslag. Goed. Noël van Bemmel, dankjewel voor je verhaal. Jo, dag. Zometeen Helene van Rooyen. You Sister. Dit is Radio 1. BNN Today. Helene van Rooijen, die is weer eens in het land. En ja dat zullen we weten ook. Ze was uh, van de week uh, bij de jubileum-uitzending van Paul Witteman. En ze heeft een nieuw boek. Geen roman, maar een groot zomerboek. En je weet wel, zoals je die van vroeger kent, had je de Tina en de Donald Duck. Die had ik altijd. Helene van Rooyen, goedenavond. Hi, goedenavond. Welke heeft je man Ton Liever, de Donald Duck of de Helene van Rooyen? <laughs> nee, ik denk wel de hele even rooien. Ja, ja toch wel? Dat mag ja. ik hopen, ja. Waarom? Waarom, waarom wil hij nou, de, ja, de heen heen even rooien? hij heeft me getrouwd en uh, dat ja. al, uh, al bijna twintig jaar. Dus ik denk dat hij zijn voorkeur wel voor mij heeft uitgesproken. Ja, ja. en omdat er uh, leuke recepten in staan voor ja, super makkelijke vette back spaghetti bijvoorbeeld. Ja, die, die maak ik gemiddeld één keer per week, de vette back spaghetti. Nou, die komt ze, hun wel de neus uit intussen, maar... Dat is spaghetti dus kan... met heel veel spekjes, hè? Met spekjes en olijfolie en, uh, en uh, tomatenblokjes en lekker parmezaanse kaas. Maar ik kan hem echt heel goed maken. Dus ja. dan zijn ze toch weer blij als ik hem goed maak. Even voor de duidelijkheid, je zit bij de wereldrijd door. Dus uh, in een ja, soort klopt. van kantine. Vandaar dat we wat, wat achtergrondgeluiden horen. Ja, en ook heel, hartstikke superhandige tips in je zomerboek. Bijvoorbeeld, um, hoe zeg je in het Spaans... Dat is inderdaad mijn bikini topje. Dankjewel, ik was hem al kwijt. Ja, ja. ja, nou, dat zijn handige dingen om te weten, toch? En hoe zeg je dat, Helene, in het Spaans? Oh, nou, dat, ik, ik heb het nog niet uit mijn hoofd geleerd. Daarom heb ik het boek gemaakt dat ik het erop na kan slaan. Nee, nee, ik weet dat niet in Spaans. In Engels zou ik het wel kunnen zeggen. Ja, uh, namelijk? Maar niet... Uh, het Spaans ben ik niet machtig. Portugees zou ik ook kunnen proberen. Doe eens in het Portugees, is, dat vind ik uh, wel mooi. Is nou nou... Uh, ja, bikini. Ik denk dat het gewoon bikini is, hebben we gezegd. Is nou een uh, bikini. Euh... Oh, nou, este é bikini. Obrigada. Nou ja, zoiets. <laughs> <Nee, ja, sowieso. husting> <h vorher> en dan, ja. Um, is dit, dit zomerboek dat je nu uit hebt gebracht, is dat. Ja, het euh, grote zomerboek. Gro gro gro he, we hebben het, het niet over een klein zomerboek. Het grote gro zomerboek. Het is toch zomer... ook groot? Je hebt het in handen. Nee, hij is vrij ja, groot, ja, absoluut. Hij is dat bedoel ik. Het grote zomerboek. En is dat om het wachten op je nieuwe roman wat te verzachten? Ja, het is. Het, het is voor de zomer. Kijk, ik had, kon geen roman klaar hebben voor de zomer. Dat ging echt niet lukken. Maar, um, want daar zit ik nog echt heel serieus op te broeden. En, en die ga ik nu ook echt schrijven. Maar, um, ik had zelf een hele prettige zomer gehad. Vorig jaar. Vorige zomer was gewoon een topzomer. En ik dacht ook echt van, ja, wat, wat ontbreekt er nou nog? Wat, wat, wat had ik nou nog gewild? Nou, best wel een zomerboek eigenlijk. Dat had ik heerlijk gevonden zo op het strand. Met puzzels en, en met veel verhalen en met strips. En... Kijk, je kan natuurlijk altijd wel een tijdschrift pakken... maar ja, dat is voor de helft gevuld met advertenties. En dit is echt een boek... Ja, gewoon alleen maar met lezen, puzzelen, kijken, genieten. Ja, je bent er echt een tijd zoek mee. En dat allemaal dat... over Helene vrouwen. Ja, over, nou, door, door. Over en door. Ja, ja Er zitten ook fragmenten uit mijn romans bij. Uh, voor, ja, voor mensen... Kijk, je, je, er zijn nog heel veel mensen... die mijn boeken nog nooit hebben gelezen. En daar is het ook voor bedoeld... dat die eens kunnen kennismaken met mijn werk... en met hoe ik schrijf en wat ik doe. En ook kunnen zien dat het niet zo eng is, want heel veel mensen... hebben ze een roman, nee, dat lees ik niet hoor. Ik lees geen romans, ik lees geen boeken met heel veel letters. En dit is een boek met heel veel plaatjes en kleur en foto's. En die het maar... scenes, hè, die niet in je en, boeken ja. terecht zijn gekomen. Ja, staan er ja. ook in. Ja. Um, nou ja, het is wel mooi, We, he, Nederland blijft toch altijd wel over Helene van Rooien praten. Ook afgelopen vrijdag, toen was je te gast bij uh, het vijfjarige jubileum van Paul Witteman. Ja, toen ging goed. het over die, die eeuwige discussie dat er toch zo weinig vrouwen aan tafel zitten. En um, jij zei dat je ja. je wel moet opladen voordat je daar aanschuift. Luister even mee. Ja. Het is behoorlijk eng, ja. om aan tafel te zitten. Nou, zeker dus met allemaal mannen. Nee, ik moet me ook helemaal oppompen. Ik heb hier drie keer om die studio's gekregen en uh, hup, ging ik. Dan is het toch wel veel relaxer hier met mij, hè? Ja, dit is een stuk relaxer. Ja, radio is echt makkelijker dan televisie. Want niemand ziet nu hoe bespottelijk ik er nu bij zit met een... Nou ja, ik ga het niet eens beschrijven, maar ik zit er bespottelijk <laughs> bij <laughs> en dat ziet gelukkig niemand. Het maakt niet uit of ik nu aan mijn neus krap of bij het beens ga zitten of wat dan ook. Maar, nee, maar toch had ik het niet van jou, van jou verwacht, man. dat jij, jij met je grote bek altijd, dat jij je moet oppompen voor, voordat je bij Paul Witteman komt. Ja, ja, nou kijk, ik heb echt niet drie rondjes om de studio gerend, ik hoop dat je dat begrijpt. Nou, dat begrijpt maar ik. Um, ik, ja, je moet absoluut uh, je erop voorbereiden, geconcentreerd zijn. Het, het is echt, ik hoop dat je begrijpt dat het makkelijker is om bij koffietijd aan te schuiven, wat ik vanochtend heb gedaan, dan bij Pauw en Witteman. Maar waarom is, dat... is het, waarom is het anders? Waarom is het eng misschien wel? Het, is, het, het vergt gewoon meer van je. Het vergt meer concentratie. Je moet heel goed op. Het, het is ook een, echt een ander programma. Bij koffietijd, vinden ze het. Het woord zegt het al. Hey, gezellig. En even rooien op de koffie. Ga zitten, meid. Neem een kopje koffie. Ontspan. En het, het is gezelligheid. En, maar ben je bang dat... Uh, dat Pauw Witteman man. Dat je, je, je, je bekritiseren, je aanvallen? Nee, niet bekritiseren. Maar je moet gewoon scherper zijn en alerter. Omdat je allerlei vragen over allerlei onderwerpen kunt verwachten. Waar je dan, en waar, dan moet je ook wel ter plekke beslissen of je daar al dan niet jouw mening over wilt geven. En je moet ook beslissen of jouw mening daar interessant genoeg voor is. Je moet aan zoveel mm -hmm. dingen denken. Als het ineens over weet ik veel, de Wilders gaat, of de politiek, of ja. uh, Moscovici. of Wouter Bos die ineens naast je zit. Ja, ga je daarmee bemoeien? Of doe je dat niet? Laat je die lekker zitten? Of uh, nou, over... wacht je tot je zelf aan de beurt bent? Dat, ja. dat zijn wel nou, dingen nee, de... die dan allemaal door je hoofd schieten. Je gaf bijvoorbeeld wel je mening over, uh, uh, in ieder geval de reden die, die vond jij over waarom er zo weinig vrouwen daar aan tafel zitten. Toen zei je dit. Ja. Nee? Ik zeg alleen, het is eng. En ik snap dat het eng is. Maar ik zou wel echt tegen Vrouwen willen zeggen van doe het wel, want ik begrijp dat vrouwen dat wel gewoon hier komen worden. Hebben, ja. ja, kom ja. wel, want nou, mijn man heeft ook bij de televisie gewerkt en ja, die verzuchtte altijd precies hetzelfde. We kunnen ze niet vinden, ze willen niet, ze durven niet. Ze denken, nee ja, ik heb nog even stand van, nee, doe maar niet. Hey, ik zat ja. te kijken en ik dacht, ja, dat zal wel, maar het ligt er toch ook vooral aan dat ze gewoon veel minder gevraagd worden? Nee, nee, dat is echt niet zo. Dat kan ik echt uh, bevestigen. Want ja, mijn man heeft bij de televisie gewerkt. Ik heb ook natuurlijk met de redacteur van Paul Witteman uitgebreid gesproken. En die zei me ook, ja, we proberen het elke keer. Maar vrouwen, ja, het is veel moeilijker. Omdat, ja, ze willen niet. Ze, ze, ze, ze wil, het is gewoon moeilijker om vrouwen op televisie te krijgen. En dat is echt... dat. Dat verzin ik niet. Dat is, dat, dat is echt ja, waar. Ik Vrouwen het ik zijn minder geneigd zeg maar van... Oh, ik, ben u deskundig op dit en dat gebied? Mm -hmm. ja, nou, nee, ik weet wel iemand die daar nog veel meer verstand van heeft uh, dan ik. Dat is die en die. Het is echt zo. Ik en, zat een beetje discussie te volgen op Twitter over, de, over die uitzending. En Wauke, Wauke van Scherdenburg die zei van, zoiets als... Van, wat kletsen nou? Wat een onzin. Nou ja, het, het is geen onzin, want je ziet heel veel meer bij... En dan heb ik het over de dus praatprogramma's zoals Pauw en Witteman. Daar zie je veel meer mannen zitten Nee, dat, dat is zo, plaatsen. maar de, over, over het feit de dat... Dat is statistisch zo. Nee, wel dat ze er minder zitten, maar dat het zou gaan omdat ze wel gevraagd worden, maar nee zeggen. Waarover Scherper bedoelde, wat een onzin, dat is echt niet de reden. Ze zijn er gewoon minder. Nou, ja. ik, ik, ik denk dat, ja, er zijn minder vrouwen misschien aan de top. En er zijn minder, ja, dat, dat is ook waar. Er zijn minder vrouwen aan de top. En er zijn minder vrouwen, uh, zeg maar, in de politiek dan mannen. En minder, ja, er zijn natuurlijk minder ondernemende vrouwen dan mannen. Dat, dat, die verhouding ligt nog steeds zo. Maar degenen die er zijn. Die willen, van, Want ze zijn er wel, maar die willen vaak echt niet. Die zeggen, nee hoor, laat, laat iemand anders dan maar doen. Ik, wat me opviel ja. is, is um, want ik zat dus een beetje te volgen op Twitter. En toen dacht ik, ja, op een of andere manier roep jij altijd controverse op. Er werd heen en weer alleen dit. En dan heb je ook, ook voorstanders, maar ook hele negatieve dingen. Um, ja. het, jij lijkt me iemand die daar eigenlijk wel van geniet van die controverse. Is dat zo? Um, nou, ik, ik, ik vind het wel heel leuk dat ik wat teweeg breng. Weet je wel, dat vind ik op zich heel erg leuk. En, en, maar het liefst breng ik teweeg dat, dat, uh, mensen mijn boeken gaan lezen. Dat uiteindelijk is wat ik wil. Ik ben gewoon schrijver en ik maak boeken. En wat ik het allerliefste wil is dat mensen mijn boeken gaan lezen. En, en, ja, want dat is wat ik maak. Dat is, uh, ja, wat, wat, dat is natuurlijk echt mijn vak. Mijn vak is niet, uh, oproerkraaier of, uh, rellen mijn vak is schrijven. Maar daar en, lijkt en, het en, soms wel een beetje op. Of jouw vak dat, dat is. <laughs> als je met Jord Kelder uh, vogelaars zit af te maken bij Witte Man, Dan vergeten mensen even dat je schrijver bent. En denken ze ha, daar is die oproerkraaier. Ja, ja nou ja, dat, ja, ik vrees dat dat dan gewoon misschien... Zodra, ja, dat, dat zit dan blijkbaar in. Ja, ik weet het niet zo goed. Het is, ik, ik ga niet zitten van, oh, ik ga nu uh, een rel veroorzaken. Ik zit daar wel gewoon zoals ik ben. Hè, en nieuwsgierig. En, en uh, als ik iemand iets heel raars of doms hoor zeggen... dan, dan reageer ik daarop. En of, of zoals dat andersom ook gebeurt. Ik, ik begreep Vogelaar echt niet. En daarom zei ik dat. Niet, niet om een rel te veroorzaken. Maar dat is dan gewoon een oprechte reactie. Van, nou, ik begrijp helemaal niet waar u het over heeft. En ik ben dan wel gewoon mezelf op dat moment. Ja. Nee, maar er wordt ook weer heel erg op gereageerd. Reageerd, dat mensen jou dan in sommige situaties irritant en dom vinden. Bijvoorbeeld ja, dat, dat mag, u met Vogelaar. ook. Maar tre trek je mag. je dat aan? Nou, ja, nee. <laughs> nee. nee, want... Nee, dan zou ik nooit meer ergens gaan zitten. Weet je wel, dan als ik dat, alles, dat was net als met het schrijven toen mijn eerste boek verscheen. Dat werd echt afgekraakt, echt tot de, de grond ingeboord. De gelukkige huisvrouw. Ja, de gelukkige huisvrouw. En inmiddels zijn we tien jaar verder. Er zijn twee toneelstukken van gemaakt. Het is verfilmd. Er zijn meer dan 500.000 exemplaren van verkocht. Het is vertaald in ik weet niet hoeveel talen. Dus dan denk ik, ja, als ik had geluisterd toen, weet je wel, naar wat mensen zeiden. Want hè, naar de recensenten en naar critici die allemaal oh, zeiden, nou ja, weet je wel wat is dit, wat denk je, dat is helemaal niks. Dan was ik acuut gestopt met schrijven. Kortom... Dan had ik echt mijn pen aan de wil gegaan. Ja. Ik ben dolblij dat ik dat niet heb gedaan. Echt dolblij. In je zomerboek zeg je het uh, letterlijk ook, geef je het eerlijk toe, je noemt jezelf gewoon media geil. Dus dat klopt. Ja, ja, maar nee, dat zeg ik echt heel ironisch. Ik, ben, ik, ben, ja? ik, ben, ik hoop dat je dat toch wel proeft uit zo'n... Mijn hemel. Ja, ja, zo kan je iedereen letterlijk ja. gaan citeren. Ja, dat is met een echt een vette knipoog. Ja, maar ik wil het ook van harte toegeven. Hoor. Ik ben ontzettend media -geil. Daarom woon ik in Portugal. Zodat ik elke dag op televisie kan verschijnen. Vanuit Portugal. Nee, nee, ja. Ik ben... Ik, uh, ik hou van media wanneer ik ze kan gebruiken. Ja. En dat is op momenten dat mijn boeken verschijnen. Dan ben ik er en dan wil ik alles doen om mensen te laten weten dat ik weer een boek heb geschreven. Zijn er, en, er uh, nog dingen die je niet zou doen voor aandacht voor je boek? Nou, ik zou niet weten wat. Ik geloof dat ik alles wel gedaan heb wat er te doen valt. <laughs> Tot en met poseren in de Playboy en toe. Ja, dat ja. vond ik trouwens ook leuk. Maar ja, nee, maar ik doe niet iets wat ik niet leuk vind. Tja, voor mij, mijn vrijheid is het belangrijkste en uh, ik ik, ik hou van schrijven, ik hou van, uh, inderdaad, uh, vind het leuk om hier ook in dit radioprogramma om te vertellen hoe ik erover denk en, en wie ik ben. En uh, ik doe gewoon wat, ja, wat ik, ik heb het geluk dat ik mijn leven zo kan inrichten dat ik echt kan doen wat ik leuk vind. Maar nooit meer schrijven. naar Australië staat er in je zo'n oh, grote zomerboek? Dan, nee, nou wel met man en kinderen, maar niet, uh, niet meer in mijn eentje. Wat was dat er zo nee. erg aan? Nou, ik vond het er saai. Melbourne vond ik heel erg saai. Nee. Dat had ik niet verwacht. het nee. was niet zo vreselijk. Ik vond het saai. Maar Sydney vond ik heel erg leuk. En waar gaat de familie van Roy dit jaar naartoe op vakantie? Nou, deze zomer blijven we gewoon in Portugal. Want uh, ik ga schrijven. Ja. En misschien dat we in december, rond de kerst, nog even weggaan. Maar ik denk, uh, deze zomer blijven we gewoon thuis. Met je eigen grote zomerboek op het strand. Nee, <laughs> nee achter mijn computer. En met een man werken. Het <laughs> is nu genoeg geweest met alle zomer. Nee, nee, nee. Ik ga gewoon weer werken. Goed, Helene van Rooijen gaat werken deze zomer. Dat komt er in 2012. Ja, dat is brekend nieuws. Ja, maar, dat, maar serieus. Daar haal je nooit de telegraaf mee. Want ze gaat werken deze zomer. Nee, dat is niet boeiend. En dan in 2012 ja, een nieuwe Raban, geloof ja, ik. Dat, nou, dat, dat, dat ga ik wel proberen. Ja. Ja. Helene van Rooijen, denk je wel. Alsjeblieft. En die houtkamp, die is er nog. Porto Braga, de finale van de Europa League. Nog steeds 1-0, die Nog steeds 1-0, maar het had gelijk moeten staan eigenlijk. Meteen na rust. Een invaller, Mossoro, een Braziliaan. Die uh, kon profiteren van een foutje van Fernando van Porto. En die Mossolo van Braga die ging alleen op de keeper af. Maar keeper Helton ook aanvoerde. En ook nog jarig vandaag. 33 jaar van harte. We gaan straks even voor hem zingen. Die hield de bal uit het doel. Maar die had echt uh, moeten zitten. Porto leidt dus nog altijd met 1-0. Is nu in de aanval met uh, Hulk. En dat doelpunt van Falcao vlak voor rust was natuurlijk een heel belangrijk doelpunt. Want daardoor is de wedstrijd opengebroken. Uh, moet Braga gaan komen. En dat komen ze ook regelmatig. Ze storen wat meer, ze doen het wat beter dan in de eerste helft. Maar nog altijd staat die stand van 1-0 op het scorebord. We hebben bijna 7 minuten gespeeld in de tweede helft. Een overtreding wordt er geconstateerd door de scheidsrechter. Een overtreding van een speler van Braga op iemand van Porto. 52 minuten nu gespeeld, 1-0. Porto leidt door doelpunt van Falcao. Die met dat doelpunt, want het was een prachtig doelpunt, met een miljoen of meer waard is geworden. En dan ben ik benieuwd waar het over gaat bij de kapper Rob in Zwolle. Goedenavond. Goedenavond Willemijn. Nou zeg het eens. Het gaat over het DM TSK. Ja. door me niets gaan. we hebben het er ook nog over gehad. En wat, ik, wat we ook bijzonder vinden is dat dat meisje eigenlijk, wat moet ze eigenlijk op die hotelkamer terwijl ze nog aan het schoonmaken zijn, hè? Of aan het schoonmaken terwijl hij nog onder de douche staat. Dat vind ik een beetje een rare verhouding. Normaal uh, ga je je kamer uit in de ochtend en hij zou dan later op de dag vertrekken. Dat meisje ging er al in. Uh, terwijl hij nog onder de douche staat. Ik bedoel, dat is ook niet net even, maar even naar het toilet gaan... en daar mijn koffer pakken en gauw uh, de taxi in. Een, een bijzondere opvolging van... Kortom, er wordt daar veel over gepraat, toch wel? Begrijp o, ik zo. Uh, ja. Ja. Aaneens ik door. Corné, Tilburg, bij ja, jou nou, ook? Inderdaad, hier, hier klinkt dat onderwerp ook wel de hele dag. En mm. daarnaast nog één ander onderwerp. Want ja, er waren toch een hoop mensen... die al kaarten voor de toppers gekocht hebben. En blijkbaar, vooral voor En nu uh, gaat het gebeuren dat hij... Uh, maar stopt? Maar zou, ging Gordon niet stoppen? Ja, sorry Gordon, sorry. Ja. Excuus. Ja, okay. Had jij ook al kaarten? Uh, nee, nee, ik zelf niet. Oh. Nee, ik zelf niet. Maar de, onze vrouwelijke klanten die, die schijnen toch wel de beste kopende te zijn als het gaat om een kaarten voor de toppers. Ja, en nu gaat dan in het Tilburgse het geluk natuurlijk zou Ries meeuwis dan toch nog een keer een topper gaan worden. Mannen, we gaan er een einde aan breien. Okay. Het was weer verder. Zijn. Doe dat uh, Rob en Cornei, dankjewel. Hey, tot tot zo, alsjeblieft. Hoi. Hoi. En dat is ook meteen het einde van BNN Today voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Um, nou ja, facebook.com slash BNN Today. Als je ons wil volgen bijvoorbeeld. meteen langs de lijn. En dan natuurlijk de finale van de Europa League. Porto Braga 1-0 dus nog voor Porto. Hoor je Andy Houtkamp weer. En het wordt gepresenteerd door Robert Meder. Tot morgen.